12 uur. Het NOS Journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, twee doden in de nieuwjaarsjachtnacht. nacht. Een zware aanslag op een koptische kerk in Egypte. En Volendam herdenkt Café Brand de Hemel. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Vanmiddag draait de wind naar het noordwesten. En dan wordt droge lucht aangevoerd. Daardoor vanuit het noorden meer zon. Het wordt vanmiddag 2 tot 5 graden. Morgen vrij zonnig met aan de kust enkele buien en 3 tot 6 graden. In de nieuwjaarsnacht zijn twee jongeren omgekomen... door ongelukken met illegale vuurwerkbommen. Een jongen van 17 uit Tolbert kwam om in Groningen. De politie. De jongen die vierde oud en nieuw in Boerakker. En daar heeft hij op een gegeven moment vlak na de jaarwisseling... een vuurwerkbom afgestoken. Daarbij uh, ja, zijn voorwerpen in zijn gezicht gekomen. Hij raakte direct ernstig gewond in zijn gezicht en naar zijn hoofd. En is uh, met die uh, ernstige verwondingen... in een zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis... En daar is hij later vannacht overleden. Op een camping in Harderwijk kwam een jongen van 13 om. toen iemand anders een vuurwerkbom afstak. Ook hij raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ja, de politie doet nog onderzoek. Uh, in ieder geval is het duidelijk dat het om illegaal vuurwerk ging. wat is uh, afgestoken. Dat uh, ja, heeft tot een, tot een explosie geleid waardoor de jongen gewond is geraakt. Zo ernstig dat hij in het ziekenhuis helaas is overleden. Het is in ieder geval duidelijk dat hij het niet heeft afgestoken. Hij was het toeschouwer. Uh, iemand anders heeft het afgestoken. Maar wie precies welke rol heeft vervuld, dat wordt er nog onderzocht. Het onderzoek in samenwerking met justitie kan nog zeker dagen duren. De gemeente Amsterdam spreekt van een gemoedelijke nacht. Er waren zo'n 100 arrestaties, maar het is nog niet duidelijk of die allemaal met de jaarwisseling te maken hadden. In Den Haag raakten vier politiemensen gewond, van wie twee vermoedelijk door een lawinepeil. Volgens burgemeester Van Aertsen was in Den Haag sprake van een wisselend beeld. delen van de stad waren uh, eigenlijk uh, rustig, feestelijk. En er waren in bepaalde delen van de stad wat problemen. Uh, we hebben helaas vier gewonde agenten. En ik hoop ook dat het mogelijk zal zijn om, om uitgerekend die zaken... in eh, snelrecht of supersnelrecht begin volgende week te kunnen behandelen. Van de vier gewonde agenten hebben er twee ernstige verwondingen. Dus in Den Haag zijn 30 mensen aangehouden. De ME kwam kort in actie in de wijk Ipenburg. Er was een uh, hu leegstaand huis, heb ik begrepen, waar men eruit aan het ingooien was. Wat de politie zelf niet meer uh, kon mannen. Dat wil zeggen in uh, de gewone tenue en dan zet je de Mee in. Uh, dit kan gebeuren in een oudejaarsnacht. Het is vervelend. Maar als je de MA nodig hebt, laat je ze ook optreden. Rotterdam dan. Daar noemde de politie de jaarwisseling druk maar beheersbaar. Bij elkaar zijn 103 mensen aangehouden. In zeven gevallen ging het om geweld tegen ambtenaren. Bij de Erasmusbrug bleef het gezellig. Daar hadden zich duizenden mensen verzameld... om naar de grote vuurwerkshow te kijken. 10, 9, 8, 7.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 Het nationale vuurwerk, het wordt nationaal genoemd. Vonden jullie het ook een nationaal vuurwerk waardig? Uh, nou, ik denk dat het vorig jaar was het beter. Ja. Dat, misschien is dat het goede voornemen? Ja, inderdaad. Voor volgend jaar. Nee, voor dit jaar dan. hè? Beter vuurwerk. Ja, beter vuur, en een mooi feest. Beter vuurwerk. We zullen zien. Verslag even Paul Sanders was in Rotterdam.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 medewerkers, collega's gekregen en van brandweermensen... dat er met vuurwerk is bekogeld, soms ook met flessen. We hebben daar één persoon voor aangehouden hier in de regio... en ik denk dat we nu ongeveer tien meldingen uh, te betreuren hebben. Geweld tegen hulpverleners, u hoort het in de reportage over Utrecht. De afgelopen jaarwisselingen hebben politie-, brandweer- en medewerkers daar veel mee te maken gehad. Ed Worm van Ambulance Zorg Nederland. Uh, hoe was deze jaarwisseling voor de mensen op de ziekenwagens? Uh... Er hebben uh, zich incidenten voorgedaan, maar het algemene beeld is dat het belangrijk rustiger is dan in vorige jaren. Voor onze mensen in de ambulancedienst. Mm -hmm. Heeft u een uh, overzicht van, uh, van Ja, wat we weten is op dit moment dat we uh, in uh, Noordoost-Gelderland uh, twee gevallen, één van lediging en openlijke geweldpleging hebben. In Amsterdam is ambulanceteam met vuurwerk belaagd. En in Limburg-Zuid is een ambulance vernield. Oké, okay. het zijn voorlopige cijfers, maar het, het lijkt er dus op dat het wat rustiger was. Heeft u daar een verklaring voor? Nou, uh, ik denk dat we uh, in ons land geweldig uh, actief bezig zijn om uh, te, uh, op te treden tegen dit verschijnsel, zowel repressief als, uh, als preventief. En ik denk ook dat uh, de berichtgeving die de media aan uh, besteed hebben ook hebben bijgedragen tot het besef. Dat je van onze mensen af moet blijven. Juist. Dus ik zie een duidelijke daling in de afgelopen drie jaar. En uh, ik hoop dat dit een, een trend is. Uh, de goede kant op. Oké, okay. wij hopen dat met u uh, een gelukkig nieuwjaar dan. Uh, en dank u wel voor uw uiteenzetting. Dank u dat geldt voor u ook. Dank u. Dit is het NOS Journaal. Het Ewout de Jong. In Alexandrië in het noorden van Egypte zijn bij een bomaanslag op een kerk 21 doden gevallen. Bij de Koptische Kerk ontplofte een autobom op het moment dat de kerk uitging na de nieuwjaarsdienst. Meteen daarna begonnen er ongeregeldheden waarbij kopten en moslims elkaar met stenen bekogelden. Ook een moskee in de buurt van de Koptische Kerk werd belaagd. De politie van Alexandrië gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag op de Koptische Kerk is nog niet opgeëist. In Egypte, dat overwegend islamitisch is, is zo'n 10% van de bevolking christen. In het land zijn kopten steeds vaker het doelwit van geweld. Het is de ergste watersnoodramp in de geschiedenis van de Australische staat Queensland. Queensland is een gebied zo groot als Frankrijk en Duitsland samen. Dat staat blank. Ruim 200.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is erger dan ze zich konden voorstellen, zegt deze vrouw. Het was worse than dan wat ik in mijn hoofd had. Het water komt in veel huizen heel hoog en er kan maar weinig worden gedaan om huizenraad en andere eigendommen te beschermen tegen het wassende water, vertelt correspondent Robert Portier. Een zandzak voor de deur is alleen interessant als het water ongeveer tot je enkels komt, maar op dit moment komt het water tot aan de plafonds. 22 steden staan onder water en autowegen zijn daardoor afgesloten en dan is er maar één manier om van A naar B te komen. Oh ja, het zijn we hebben een boot. Yeah, you can't really get around without one at the moment. Een boot is dus, als vervoermiddel. Er worden ook boten ingezet om mensen naar een verzamelplek te krijgen. En vanuit daar worden ze dan geëvacueerd naar hoger gelegen gebied. Doordat de wegen zijn afgesloten is een helikopter in veel gevallen... de enige manier om mensen weg te krijgen. Deze vrouw staat op het punt om te worden geëvacueerd. Everyone's brought together so hard to get so far now. Um, there was a lot of homes that have gone under. But, you know, it's one of those things. If everyone works together, you know, we to keep everybody safe...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 Het is tien jaar geleden dat in de nieuwjaarsnacht brand uitbrak in Café De Hemel in Volendam. Meer dan 200 jongeren liepen toen ernstige brandhonden en longletsel op. Uiteindelijk stierven 14 Volendammers. De brand wordt vandaag in Volendam herdacht en Karin Alberts is daar. Ja, klopt. Ik ben op de dijk. Ik heb zicht op het café, de hemel. En de weerwar. zaten in hetzelfde pand. De benedenverdieping is nog dichtgespijkerd. Daarboven zie je gordijnen voor de ramen hangen. En het is duidelijk dat dit uh, café geleden heeft. Uh, dat blijft ook als een soort monument hier op de dijk staan. Daaraan uh, de dijk zie je een, uh, een monument. En dat is een soort mozaïek gelegd in het dijkje van steen, van blauw steen. Hier gaat zo meteen om half één de herdenking plaatsvinden. Op dit moment is er nog een speciale mis bezig in de Sint-Vincentiuskerk. Die wordt gehouden, geleid door pastoor Berkhout, die hier destijds ook al pastoor was. En die al die jongeren en hun ouders en nabestaanden begeleid heeft. Um, zij komen direct aan het eind van die mis in stoet hier naartoe gelopen. En om half één zijn hier dan speeches. En ja, daarvan doen wij natuurlijk op Radio 1 ook verslag. Tijdens de jaarwisseling is er meer ge-sms'd en minder gebeld dan vorig jaar. Volgens KPN, T-Mobile en Vodafone werden vannacht 84,3 miljoen sms'jes verstuurd. Een toename van zo'n 20 procent. Het aantal mobiele telefoongesprekken nam met 100.000 af tot een totaal van 20,5 miljoen gesprekken. En de staatsloterij heeft gisteravond de hoofdprijs en de helft van de recordjackpot uitgekeerd. Het lot waarop de hoofdprijs van 27,5 miljoen euro viel is gekocht in Gelderland. En iemand uit Noord-Brabant won met een hoofdlot 13,75 miljoen uit de jackpot. De hoofdpunten van het nieuws. Nog twee doden in de nieuwjaarsnacht. Een zware aanslag op een koptische kerk in Egypte. En Volendam herdenkt de cafébrand in de hemel.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 Ze hielden hem ook vast, ze liet hem ook niet los. Laat me niet in de steek, en dat zeiden ze. weet je Ik zie ze liggen op de grond, dood al in sommige ernstige in. En... Kijk, vanmiddag, half vijf, NOS Nederland 1. Ik ben Sanne Vogel. En mijn wens voor 2011 is dat supermarkten stoppen met het stunten met vlees. Zo'n kip van een paar euro heeft een rot leven gehad. Voor mij is een kip een dier en geen stuntartikel.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 Rechtstreeks vanuit Studio Café de Smet in Amsterdam blikt Radio 1 vooruit op 2011. Max van Wezel en Tineke Verburg. Goedemiddag en van harte welkom vanuit Studio Café de Smet in Amsterdam. Welkom bij de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Allereerst wensen we als luisteraars van Radio 1 uiteraard een voorspoedig, gezond en succesvol 2011. En tot zes uur kijken we met een keur aan gasten vooruit op dat nieuwe jaar 2011. Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Hoe stabiel en daadkrachtig zal het kabinet Rutte blijken te zijn? Op welke manier houdt de cultuursector zich ondanks de zware bezuinigingen staande? En welke sporters zullen het komend jaar in de schijnwerpers staan? Ja, deze en nog veel meer gespreksonderwerpen komen dus langs tot zes uur. De presentatie wordt vanmiddag gedaan door een drietal gelegenheidsduo's. De komende twee uur zullen dus Max van Weesel en ik een aantal gasten ontvangen. Tussen twee en vier nemen Bert van Sloten en Hans Smit het stokje van ons over. En de laatste twee uur zijn in handen van Peter de Bie en Gio Lippens. En verder is er de hele middag live muziek van een drietal artiesten. En de eerste staat hier al klaar voor een voorproefje. Uh, ga je gang, Dorine Wiersma. Ik reed een tijdje terug heel vredig over een rotonde De slaap nog in mijn ogen en de radio stond zacht Toen ik een roze bobbel zag en even één seconde Aan een baby ijsbeer in een roze poncho dacht Die bobbel die zo plotseling mijn volle aandacht scoorde Bleek een onderbroek met daarin één reusachtig lid ik werd nieuwsgierig naar aan wie die bobbel toe behoorde. Ik keek omhoog en keek recht in de harses van Jan Smit. Het lid van Jan Smit in een strakke roze bokser. Ik stond van schrik met volle kracht in één keer op mijn rem. Het lid van Jan Smit, onze Nederlandse rockster. Vliegt ons aan in bushokjes, rijdt langs op elke tram. Dankjewel, Dorine Biersma. Nou, zo dadelijk horen we nog meer over die bobbel en over andere zaken. En voordat we vanmiddag met een keur aan gasten vooruit gaan kijken op het nieuwe jaar... is het natuurlijk belangrijk te weten waar Nederland op dit moment staat. Vanuit welk land kijken we vooruit op 2011? We gaan daarover praten met Geert Mak, schrijver van onder meer... Hoe God verdween uit Jorbert, de eeuw van mijn vader en in Europa. Welkom, veel goede voornemens vast al. Oh ja, heel veel. Maar niet vragen welke? Uh, uh, veel afhouden en lekker gaan schrijven. Een mooi schrijfjaar maken. Waarover? Voor dit jij? Dan. Het gaat over uh, Europa uiteraard. Maar ook over de verhouding met Amerika. Het gaat ook over wat er in die twee continenten gebeurd is... de afgelopen halve eeuw. Dus spanning tussen 1960 en 2010. En ik kan je verzekeren dat dat een heel groot verschil is. En, ja, ik vind het zelf heel leuk. Een heel dik boek. We komen straks Het dus... kan wel mee vallen. Nou Goed. <laughs> Want, want Nederland, hè? hoe staat dat er op dit moment voor? 1 januari 2011? Nu valt er stil. <laughs> uh, ik denk dat het, uh, Nederland een, een, een beetje in de war is. En uh, als je uh, door Europa zo nu en dan hou ik lezingen... dan wordt er ook altijd gevraagd van... hoe is het met Nederland echt uh, de bezorgdheid... Van, uh, die men heeft naar een ernstig zieke neef... en of het beter gaat... Uh, uh, ik denk dat het uh, het grote probleem is dat er een soort soort. Uh... Wat vraagt u dan? Kent u Geert Wilders? Nou, dat hebben ze niet Maar ze vinden gewoon het, het, het, het land niet voorspelbaar. Nederland was altijd een baken van voorspelbaarheid. En ook voor heel veel landen een inspiratiebron. Dan moet je niet vergeten, gewoon die tolerantie die nu wordt weggehoond. Want voor veel mensen zeiden, nou, het is toch een manier om samen te leven. Ook in ingewikkelde samenlevingen moet je geven en nemen. En die, jullie Nederlanders hebben daar een aardige vorm voor uitgevonden. En dat laten wij nu los. En uh, daar discussiëren we veel over. En we moeten ook bedenken van onszelf wat is eigenlijk echte tolerantie en wat is gewoon wegkijken geweest. We moeten inderdaad dingen ook onder ogen zien. En dat is een, een, denk ik een hele lastige overgangsfase... waarin Nederland en meer Europese landen zitten. We moeten ook wennen aan, aan immigratie. Die zal onvermijdelijk geheid op een andere manier dan het nu gebeurt. Maar zal die, zal die blijven plaatsvinden en meer plaatsvinden... omdat we vergrijzen. Dus we moeten ook door een aantal pijnlijke uh, uh, dingen heen. En het probleem is dat we nu een regering hebben... die maar bestaat we... uit kundige mensen... Ja. maar die heel erg op, op behoud en stilstand gericht is. Dus daar maak ik me wat zorgen over. Kijk, u idealiseert een beetje dat tolerante Nederland... zoals het in de wereld inderdaad bekend stond. Hè. Uh, maar een nieuwe generatie Nederlanders vond dat kennelijk veel te saai. Die heeft behoefte aan polarisatie, aan de dingen benoemen... om zeggen waar het op staat. Ja, dat is een soort, soort uh, rare titeligheid, uh, Een soort polarisering is eigenlijk best geil. Hè. Het is heel lekker. Uh, het is lekker, spannend, et cetera. Alleen die sufheid is wel de manier waarop je uiteindelijk verder komt... En uh, uh, je weet, uh, het, het is ook een gevolg van heel veel vallen en opstaan... en heel veel pijnlijke lessen uh, uit, het, uit het verleden. Dus het is, een, uh, ik, ik, het is ook een bepaalde manier... Is, heb ik een gevoel dat de, de, niet alleen de wereldvrede... maar ook de maatschappelijke vrede... daar zijn we zo lang aan gewend dat het voor ons water uit de kraan is. Maar als die maatschappelijke vrede... Echt wegvalt, en het terecht op sommige momenten te gebeuren, dan sta je, sta je raar te kijken hoor. Dan gebeurt er echt. Dat kan heel ontwrichtend zijn. Maar die polarisatie waar we het net over hebben, is dat nou alleen maar het gevolg van een beetje kieteligheid... van jongens, ze hebben een beetje reuring. Dus en, daar liggen toch ook nog wel hele andere dingen aan te grondslag. Ik dus, denk ook dat, er, het, het, dat weg, het wegvallen van allerlei zekerheden. Absoluut, dat... we hebben natuurlijk een heel lang een, een uh, systeem gehad, misschien twee manieren. We hielden. Te lang onze mond over bepaalde problemen, omdat we doortrokken waren van de ellende uh, van de Tweede Wereldoorlog. Oh. Uh, waardoor we niet onder ogen hebben willen zien dat, dat immigratie van bepaalde groepen veel moeizamer verliep, in de integratie, dan we allemaal dachten. Uh, aan de andere kant uh, hebben we, denk ik ook, uh, ja, is, is, is die, die uh, laat ik zo zeggen, die polarisatie ook iets ge geweest van een. Uh, ja, een loslaten van de discipline van de verzuilen. Wij zijn, wij zijn heel lang een heel verzuild land geweest. Uh, en door en u door. Ik was zelf gereformeerd, hè? Ik was zelf gereformeerd en iedereen. U tot... Met 30 jaar geleden zat iedereen nog in hokjes verdeeld. Ja. En die hokjes die hadden allemaal hun vaste regels en allemaal hun vaste manieren van omgaan. Nou, toen in de jaren zeventig is dat hele systeem overboord gegooid. Ik denk dat voor Nederland eigenlijk politiek heel belangrijk... een van de belangrijkste dingen is geweest van de afgelopen eeuw. Dat ontkerkelijking. En dat ontkerkelijking en dat... Ja. plus de uh, verzuiling. Maar we, hebben, we zijn nu bezig proberen nieuwe vormen te vinden, als het ware... Uh, om onze politiek in uit te drukken. Maar we hebben die nog niet gevonden. En uh, wat je nu ziet is bijvoorbeeld een, uh, twee middenpartijen. Het uh, PvdA is een grote probleem, maar eigenlijk is het CDA... ook in grote problemen. Dus het hele centrum van de politiek is aan het schuiven en smelten. Dus zoals je de Chinezen zeggen, het zijn hele interessante tijden... maar niet vaak de leukste om in te leven. Maar vindt u het terecht dat men bezorgd is? Ja, heel simpel. Er is een coalitie gesloten met een, een, een zeer extreme partij... met zeer extreme opvattingen. Um, en uh, ik denk dat een, een of ik denk dat is gewoon de, een beetje normale democratieën die goed lopen. Die hebben uh, ten eerste nette verkiezingen en ten tweede bestaat er altijd een sterke neiging om uh, extremiteiten een beetje uit het centrum van de macht te houden. Nou, dat is nu niet gebeurd en dat, dat kan de bol meer stabiliseren, destabiliseren om het maar plechtig te zeggen. Oh. En bovendien hebben goede democratieën ook altijd de regel: de meerderheid krijgt de macht. Maar in ruil daarvoor, en dat is echt heel klassiek in de democratie... Uh, laat de meerderheid wel een soort respect blijven voor de minderheid. Daardoor accepteert de minderheid ook de macht van de meerderheid. Nou, wat je nu ziet, bijvoorbeeld op het gebied van de kunsten... maar ook andere sectoren, zie je... en dat heb ik echt, echt nog nooit meegemaakt... dat, dat er een soort uh, rancune overheerst. Dat, dat er maatregelen genomen worden... en ook op een manier die, uh, die niet, niet meer alleen maar gebaseerd zijn op bezuiniging of op beleid... maar puur toch gewoon om even zijn lesje te leren. Even kwijt. En dat, dat, dat straffen, die, dat, dat vind ik, dat, dat, dat heb ik nog nooit gezien. U zegt, uh, Nederland is een beetje het zieke neefje van Europa het Is dat wel waar? Ik bedoel, Amerika is een Tea Party-beweging. Uh, Duitsland heeft die hele discussie over het uh, boek van Tilo Saracin... dat ook echt niet onderdoet voor, uh, voor, voor wat de Partij voor de Vrijheid hier zegt. In, in tegendeel, er... Uh, behoorlijk veel discriminerender is zelfs. Uh, uh, zijn we wel zo anders dan de rest van de wereld? Of misschien lopen we een paar maanden nou, vooruit en nou, wordt de hele wereld zo. Wereld... Nee, daarom wordt er ook al heel erg gekeken naar wat er in Nederland gebeurt. Hoor. Dat is dat zeker zo. Van, zit dat ook bij ons erin? Kan het ook bij ons gebeuren? Uh, en er zijn absoluut overeenkomsten. Er zijn ook verschillen. Bijvoorbeeld uh, Duitsland heeft toch een hele intensieve exercitie doorgemaakt... in de jaren 70 en 80 van wat is er nou eigenlijk gebeurd in die Tweede Wereldoorlog. Hè? En uh, de Duitsers hebben zichzelf overladen met schuld... maar die hebben ook echt heel erg daarover nagedacht en gediscussieerd. Heel lang en intens. Dat hebben wij in Nederland... Maar desondanks begint daar ook de discussie ja, over precies. wat doen we met maar onze Turkse minderheid. Maar toch veel meer binnen bepaalde uh, termen binnen bepaalde grenzen. Maar ik moet erbij zeggen, bedoel, dat hadden wij in Nederland ook tien jaar geleden nog. En dingen kunnen uh, op een bepaalde manier laar, raar losbreken, hoor. Dat kan maar zo. Dus schuldig... Maar ik, ik heb wel een gevoel dat Nederland kwetsbaarder voor is... ook omdat wij toch altijd een beetje onszelf als onschuldig zien. Wij zijn niet zo en we hebben altijd het goed-fout-model gehanteerd. Uh, uh, en uh, dat, dat diezelfde krachten ook in de Nederlandse samenleving konden opkomen... Uh, dat, dat hebben we... Dat, dat, dat is voor ons moeilijk te accepteren. Ik denk dat andere landen die een, een andere geschiedenis hebben, daar, daar wel eens wat alerter op kunnen zijn. Ja, dat weet ik wel zeker. U, u brengt het nu vrij genuanceerd, want u heeft in die tijd geroepen dat u kotsmisselijk werd ja, van, weet de of... van, het, van de lafheid ja, van de VVD was, en het CDA. Ik was woedend, ik was woedend en ik moet zeggen dat ik vind verder dat, dat de, de, de regering die eruit is gerold die bestaat van een uit netten en zoals hele kundige mensen, maar dat interview was in de tijd van de formatie. En ik was inderdaad woedend hoe met name het CDA... met een noodvaart gewoon uh, allerlei statements die ze hadden... nog maar veertien dagen, drie weken eerder... eigen principes uh, over het boord mikte. Uh, mede ook uh, het, het principe van het diep CDA-principe van de middenpartij. En ook een diep CDA-principe van niet alleen uh, respect natuurlijk voor de eigen godsdienst... maar ook voor andere godsdiensten. Het ging echt om... en Ik was, ik was echt ronduit zeer geschokt. Ja. En alleen maar omwille van de macht. Alleen maar omwille van de macht. Zullen we het, eens omdraaien? Maar om Zullen we het eens omdraaien? Want we hebben eigenlijk een... Uh, hede, u zegt, een, best nette ministers hè, van VVD en CDA. Een hele leuke premier. Een stuk minder regentesk dan zijn voorganger Balken en de Mark Rutte. De uh, parlementaire pers is heel enthousiast eigenlijk over deze regering. Is, is er ook niet iets goeds aan? Uh, ik, ik denk dat het een vormkwestie Een vormkwestie, maar die is heel belangrijk, ja. Uh, ik, denk dat het, uh, ik denk dat er een, paar, uh, dat er een aantal bewindslieden zitten... Die, die best een aantal goede dingen kunnen doen. Het probleem is alleen, en zullen doen, zeker... Uh, en ik denk dat zelfs uh, flink wat bewindslieden van dit kabinet... zo ook in een kabinet, meer progressief kabinet hadden kunnen functioneren. Het, het, het goede is denk ik dat, dat uh, uh, Nederland heel nadrukkelijk wordt geconfronteerd... met, zeg ik, dit is nou, als er echt een, een, een behoorlijk rechtse regering komt... Uh, uh, wil je dat wel echt... Maar ik vind het aan de andere kant het niet goede is dat er een, een soort stilstand plaatsvindt, niet alleen in beleid. Want het is echt vernieuwend. Uh, kun je echt deze regering niet noemen. Uh, het is op bepaalde opzichten helemaal geen rechtse regering. Het is een hele linkse regering. Maar al heel ouderwets conservatief links. Geef uh, even een paar voorbeelden. Nou, erop. gewoon. Uh, ik denk dat, de, dat uh, hoe je daar keert of draait. Dat je, je echt de, de, de pensioenleeftijd nog een stuk. dat die 67 moet. Die vergrijzing krijgen we. Uh, dat er iets moet ge gebeuren. Dat, dat die uitkeringssystemen ook anders moeten. Enzovoort. Dat wordt allemaal geblokkeerd door de PVV. Uh -huh. En dat is het grote probleem. Ze hebben eigenlijk. Niet genoeg ja, zetels, niet genoeg legitimatie om dit door te voeren. En ze kopen dat bij de PVV en ze betalen daar voortdurend een prijs voor. En ik denk ook dat dat juist die wankele positie van deze regering maakt dat ze dat die. Ja, dat die prijs vrij hoog opgeschroefd kan worden. Toch iets wat weer positief kan zijn, laten we de andere kant ook uh, belichten. Uh, er was de hele tijd, bleek uit alle enquêtes, enorm veel wantrouwen tegen de Haagse politiek. En sinds dat kabinet R Rutte stijgt het vertrouwen, uh, zeker onder pvv aanhangers Het heeft misschien iets van uh, het, het zijn onze zakkenvullers ja. nu in Den Haag, maar, maar beter dan die zakkenvullers ja, in Den Haag. Oké, zeker. Maar, maar het is al 52%. Ja. Ja. Ja, is Bij anderen is het natuurlijk. Dat is, dit, dit is een vrij polariserende regering. Het is aan de andere kant van het spectrum. Uh, stijgt het, het, het, de zorg, laat ik het zomaar zeggen. En dat is niet een tegenstelling tussen links en rechts. Dat wordt de hele tijd gesuggereerd. Werkgevers zijn het zo goed heel erg bezorgd. Want je ziet gewoon Nederland geïsoleerd raken in Europa. Uh, uh, je ziet uh, uh, de economie niet echt vernieuwen. Uh, je ziet allerlei dingen die echt moeten gaan gebeuren... die worden uitgesteld. En dus ik vind... Het is heel gek. Ik heb een gevoel dat dit met alle politieke debatten... eigenlijk een, een, een, een vorm van ontpolitisering is. Dat wij geen debatten voeren over waar we over moeten praten. Over hoe regelen we de financiële sector? Hoe is onze verhouding met de buitenland, met Europa? Hoe gaan we de klimaatsproblemen nou, enzovoort, enzovoort. Echt. Maar dat wij ons heel erg concentreren ten eerste op onszelf terwijl de echte dingen op dit moment echt grotendeels buiten Nederland gebeuren. En ten tweede dan ook nog eens op het probleem van de immigratie. En dat wil ik niet onderschatten, absoluut niet. Maar het is waarachtig, heel wat Nederlanders zullen gek staan te kijken... als ze op een gegeven moment merken, want de echte problemen zijn... die om ons land heen loeien en ook ons land enorm beïnvloeden. Maar heeft u niet een beetje het idee dat... Uh... Als het kabinet, wat nu net aan de slag is, een beetje gestabiliseerd... mensen zijn er kennelijk tevreden over. De crisis die is weer ietsje minder erg dan die vorig jaar en het nee, jaar daarvoor was. Zo lijkt ja, het als mensen zo... tevredener zijn dat, ze dan ook, dat dat minder polariserend werkt. Dat mensen ja, dan hoop, weer aan de slag gaan. Ik denk dat een groot deel van de polarisatie is gebaseerd op angst. En dat het pijnlijk Precies. is. En Ik zou het durf, bijna durven niet te zeggen. Maar... Die intuïtieve angst van mensen... en die richten ze op zondebokken en weet ik wat ja. Daar hou ik helemaal niet van. Maar die angst is heel reëel. Want ja. er is ontzettend veel aan het schuiven. We, we, eh, het is een heel raar beeld. Gisteravond vierden eh, we oud en nieuw bij vrienden... aan de ouderzijds voorburg. al, stonden op een balkon. Grachtengorrel? He, eh, ja, helemaal Grachtengorrel. <lacht> nou, wel een lekker plekje hoor, van de Grachtengorrel. Uh, <lacht> ga er maar eens wonen. He, maar goed, we... Uh, uh, eh, we stonden daar eh, eh, op zo'n balkon, eh, knallen, twaalf uur. En tussen al dat graas, voedzoekers, vuurpijlen... komen opeens honderd zwanen, zeker zeker honderd zwanen... met een rotvaart aanzwemmen over die graas. Het was alsof een, uit een film. Het was, een, het was iets heel vreemds. Vreemd. En, en mensen vielen ook een beetje stil. En de jongen in het midden... Uh, dat kon je zien. Het bijna ontroerende was. Ze waren ontzettend in paniek. En tegelijk hielden ze hun waardigheid. Ze bleven recht het, het was En zo en ik, denk dat, ik, ik denk zien. dat Nederland uh, zo is en zo zou moeten zijn. Ja. Uh, uh, het knalt en ratelt echt vreselijk om ons heen. Die euro is hartstikke wankel. Het is, is, is, broeit die hele Europese Unie. Er zijn ondenkbare dingen die misschien toch wel eens kunnen gaan gebeuren het komende jaar. Ja, maar en en, en een, iets ondenkbaars je, je, je moet toch je kan waardigheid gebeuren waardigheid houden. Volgens Dat bedoel ik, je moet je waardigheid houden. Ja, en als we zwanger. die niet houden, dan? Nou, dan krijg je. Dan, dan gaat het branden. Nou, dan krijg je echt, echt hele rare uh, paniekreacties. En je moet, denk ik, de, de kop koel cool houden nu. Wat er kan dus, gebeuren, is. Uh, ik denk dat dat het, het, het, het moeilijkste het wordt, een hele moeilijke periode voor, voor de euro. En dat is geen financieel probleem, natuurlijk is het dat. Maar dat, dat hebben we al eerder in de crisis gezien. Dat is een probleem dat mensen razendsnel heel direct kan raken. He, uh, als de kleine landen wegbreken uit de euro, wat de hemel verhoeden dan krijg je een run op de bank. Dan krijg je echt een, een klapper in je een daling van pensioenen en systemen... Die, die mensen heel erg pijn zullen doen. Als Duitsland wegbreekt uit de euro, wat ook een mogelijkheid is... want de Duitse economie is eigenlijk een geweldige straalmotor... Mm -hmm. terwijl de, de Europa toch ook een vrij wankel vliegtuigje is. Dus die motor kan wegbreken. Dan, dan krijg je opnieuw een run op de banken. Maar je krijgt ook dat, dat de Duitse economie zelf ook harde klappen krijgt. En daarmee de Nederlandse economie. Dus het, het, als, als aan het eind van uh, het 2011 de euro nog overeind staat... en zo nee, stevig overeind dat, staat, is ook een zucht van verlichting. Ziet u dat nou echt als reële dat. mogelijkheid? Dat... Het moeilijke is dat we dingen meemaken op dit moment... dat zie je vaker hoor, bij, bij dit soort dingen... dat iets wat ondenkbaar is, toch gebeurt. En dat omdat uh, die, er zitten enorme spanningen in die Europese Unie en in dat hele systeem. Ook omdat de mensen, en daar geef ik ze geen ongelijk in, het niet langer pikken eigenlijk. De, laat ik zo zeggen, je moet hele ingrijpende maatregelen treffen. Ik denk dat, dat onze begrotingen voor een deel ook onder een soort controle moeten komen. We geven meer soevereiniteit weg. Terwijl de mensen, de, heel veel burgers overal in Europa het gevoel hebben... ja, we hebben er helemaal geen grip meer op. Met andere woorden, we kankeren te veel eigenlijk op, op de politici... en op de Haagse elite en op Europa en op Brussel... En, en beseffen te weinig wat ons kan staan te wachten als het uit elkaar valt. Ja, absoluut. Absoluut. Dat, dat is, en dat is niet een eng verhaal. Het is gewoon een... een het, is, het is een die euro... Mensen zeggen helemaal, ja, dan stappen we toch uit de euro... In werkelijkheid zijn wij een scheepje... met 27 uh, kapiteins uh, aan het stuur. Oh. Uh, nou, wat minder zo langzamerhand. Wij zijn een scheepje dat midden op de oceaan is. Huh? En uh, dat kun je leuk vinden of niet. Dat is de realiteit. En, uh, alleen, uh, er zo, zijn zoveel spanningen aan boord... dat er toch wel eens rare dingen kunnen gaan gebeuren. U uh, komt net uit de oh, Sorry, Ja, ja de... ik wou nog even weten, is dat, is dat kankeren dan wel terecht? Want uh, we hebben het over uh, crisis en angsten uh, voor de euro... Maar, Eigenlijk hebben we hem toch nog steeds hartstikke goed. Nou ja, dit ziet natuurlijk de, de, de, die de hele kwestie even met die sneeuw. Als ik, eh, ik denk dan wel eens nou, een historicus kan over 50 jaar... een fantastische studie maken van wat gebeurde er niet alleen met Nederland... maar met Europa tijdens de sneeuwval in december, dit jaar en vorig jaar. Daar zie je dat, eh, zie je niet alleen, dan zie je ten eerste dat, dat bepaalde min of meer geprivatiseerde dingen... niet goed functioneren omdat ze altijd winst wilden maken. Eh, je ziet dat er een bureaucratisch management is ontstaan... dat helemaal niet meer flexibel kan reageren. Uh, een spoor zie je dat heel duidelijk. Maar je ziet ook een bevolking dat helemaal van slag raakt. Ook als er ook maar even iets anders gebeurt... En nou, ik, ik heb denk, toch ook gehoord van heel veel nee, en zo. Heel, maar je ziet het wel gezelligheid. En... Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, maar... ik heb de een oude mevrouw geholpen om in ja. de tram te komen. Zonder ja. dat ze koud ja. was. Dat ja. zou je, je ziet, doen anders. Het is absoluut ja. waar. Ja. Die de oude nieuws. vrouw hield mij ook. Maar je ziet ook mensen echt van wat gebeurt er nu, et cetera. Maar het is inderdaad waar. Ik, dat is ook mijn grote troost. Als een nood de man komt, weten mensen elkaar toch wel weer te vinden. Het is wel zo dat, we inderdaad, uh, uh, dat de neiging de, zal bestaan om in paniek te raken... om, om andere zondebokken te vinden, et cetera. En dat we toch, net als die zwanen, onze koppen goed bij moeten houden. La, laatste thema even, want u komt net terug uit Amerika. Tweeënhalf maand uh, research gedaan voor dat nieuwe boek. Uh, stemt dat dan hoopvoller, Amerika, als je uit Europa komt? Nou, het is, het is de, deels zijn... Uh, daar, nee, eigenlijk uh, is daar eenzelfde gevoel, misschien zelfs nog wel sterker... Uh, dat er een, een, een, een soort wantrouwen is gegroeid naar de politiek als geheel. En daarin bijvoorbeeld... hoe met alle grote verschillen lijkt zo'n Tea Party-beweging... heel sterk hmm. op die van Wilders. Want bewegingen van buitenstaanders zijn. Die eigenlijk niks meer met de politiek te maken willen hebben. En daardoor kunnen, kan zowel Sarah Palin als, als Geert Wilders... Kan toch allerlei schuivers maken. Dat interesseert hun aanhang niet zo. Wij maken samen een vuist tegen het establishment. Of dat nou het linkse of het rechtse establishment is. En daarin lijken die bewegingen op elkaar. En dat is opnieuw... Uh, uh, toch uh, uh, uh, uh, uh, zorgelijk, omdat je, uh, uh, ja, het, het, het, en tegelijk is het ook iets... wat je moet aantrekken, Wat heel erg zelfs moet aantrekken. Wat is er ten diepste misgegaan in het democratische systeem... dat mensen zich zo weinig daar meer in herkennen? En er zijn altijd kankeraars, en daar moet je niet al te erg naar luisteren. Maar er zijn ook mensen die echt heel terecht, heel boos zijn. Alleen, ik... Ik zeg, nou, richt alsjeblieft je boosheid op iets anders... en op de doelen die, waar het echt om gaat en op anderen. Minder kankeren. Trots ja. zijn op wat we hebben en voorzichtig omgaan met wat we hebben. Ja, je kop erbij houden. Oh. Geert Mak, hartelijk bedankt voor uw komst. Dit is de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie. Een vooruitblik op 2011. Ze werd bekend met haar brutale nummer Stoute Helene... en won daarmee in 2008 de Annie M. G. prijs voor het beste lied. Onlangs is haar nieuwe programma Goed zo, Dorine, in première gegaan. Het moederschap en haar nieuwe woonomgeving... gebruikte ze daarvoor als belangrijkste inspiratiebron. Welkom, Dorine Wiersma. We hebben hier net al een minuutje gehoord over de bobbel. Daar gaan we straks vast nog meer over horen. Um, je hebt klassiek gitaar gestudeerd ja. aan het conservatorium. Ja, en pas op je 33ste brak je eigenlijk door in het cabaret. Ja, begon ik met cabaret. Ja, ja. hoe kwam dat zo? Ja, dat, uh, zo, zo ging dat op een of andere manier. Ik, ik, uh, gitaarspelen was echt mijn uh, passie. En dat ben ik toen gaan studeren op het conservatorium. En vervolgens uh, ben ik eigenlijk heel erg een maker geweest... Je, dus ik, eh, ik componeerde zelf stukjes, maar het waren eigenlijk eerst een beetje licht klassieke stukken. En vervolgens ging ik, eh, ja, weet je, vroegen mensen mij of ik eh, liedjes bijvoorbeeld wilde maken voor hun, of liedjes af wilde maken. Dus toen ben ik heel erg eigenlijk voor andere mensen dingen gaan maken. En het kwam absoluut niet in mij op om zelf te gaan zingen. Dat, maar ja, cabaret vereist toch een heel ander talent dan het muzikaal zijn? Ja, precies. De en dat puntigheid, is... De, de, de, dat is totaal iets anders. Wanneer, wist je dan dat je dat talent had? Wist je dat altijd? <lacht> nou, ik ontdekte... Uh, Goeie Sinterklaasgedichten zet... of zo. Ja, nou, dat was inderdaad wel een, uh, een ding. Maar ja, weet je, dat nam ik gewoon zelf niet, uh, niet heel serieus, Sinterklaasgedichten. Ja. Maar op een gegeven moment uh, ben ik dan toch eigenlijk nummers gaan schrijven. En ja, lukte er gewoon af en toe iets? En werd het gewoon uh, langzaam beter? Want ik heb er lang over gedaan om te komen waar ik nu ben. Inspiratie voor je nieuwe programma, goed zo, Dorine heet die. Uh, heb je uit je nieuwe woonplaats gehad, Zeist? Woon je daar echt of is dat, is dat humor? Nee hoor, ik woon daar echt. <laughs> in in zo'n rijtjeshuis? Ja, in een rijtjeshuis, zeker weten. Maar hoezo dan inspiratiebron? Ja, dat is, dat is Zijst, voor mij mijn... Zeist, dat... saai, doorsnee, lijkt me. Ja, maar daarom, daarom dat, dat is voor mij nieuw. Oh, vertel. Ja, ik, voor mijn gevoel uh, neem ik nu eigenlijk voor het eerst deel aan de maatschappij. En zoals die in elkaar zit. En heb ik buren. Wat en... daarvoor zat je. Ja, ik heb uh, een jaar of tien als anti-kraakwacht gewoond. Eigenlijk alleen maar in vrijstaande, vrijstaande villa's en kastelen. <laughs> en met heel veel raad. Ja, voor Nop. Het uh, wordt nu heel simpel eigenlijk. <laughs> ja. Ja, ja, ik heb, er, ja. Ja, en ik heb uh, Waar moest je aan wennen in Zeist? Aan de, aan de mensen in Zeist? Aan de, aan de gewoonte in Zeist? Ja, aan de mensen en aan de gewoonte in Zeist. en dat eigenlijk Niet, niet zo, iedereen kent Zeist. Niet zo specifiek voor Zeist, maar ik denk ook wel overal. Maar gewoon ja, hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe ze met hun kinderen omgaan. Uh, wat voor stempels er bijvoorbeeld op die kinderen geplakt worden. Dat is gewoon echt heel erg iets van deze tijd. Wat dan bijvoorbeeld? Uh, ja, weet je, iedereen is toch dyslectisch? Oh, eh, ja. Of heeft ADHD, ADHD. of ADHD. D.D. of wat voor variatie dan? Of ook. Komt uit drie bergen. Of komt uit drie bergen, ja, precies. Dat is ook een beperking. Dat is een stukje minder dan zij. Ja, ja. Um, jij gaat uh, een lied weer voor ons zingen. Uh, ja. Wat ga je doen? Nou, ik kan eigenlijk uh, het liedje normaal wel even gaan zingen. Normaal? Ja. Normaal. Normaal. Nou, daar zijn we heel benieuwd naar. Oké, okay. we horen het van je. Zij gaat even naar haar plaats. Om dat lied te zingen. En dan komt er straks ongetwijfeld meer over de bobbel. Ik het wel. Dorine Wiersma. <totstuken> Hypersensitief en Arendt is dyslectisch. Mees heeft ADHD en Anne V is anorectisch. Ali heeft Asperger en Mohammed is Fassie. En Thijs heeft MCDD en Pascal is calculi. Paul heeft DAMP, Piet Jan, Willem, Ed en Kees. Hebben ADD, dat is een H minder dan mees. Claire is comorbiditief en kleine Juliette. Heeft ODD gecombineerd met Gilles de La Tourette. Lot is niet autistisch, desal niet de minder klos. Gediagnosticeerd als pdd-streep-nos En Annekes gedrag is obsessief en compulsief En Dick is hoogbegaafd maar ook een beetje disruptief Anne heeft dyspraxie en Pieter is dysorthografisch. Zijn geheugen daarentegen is volkomen fotografisch Frank is goed in Frans maar slecht in Duits die arme ziel heeft een disharmonisch intelligentieprofiel Maar het bijzonderste van allemaal Niet dom, maar ook niet geniaal Met een goed gevoel voor taal en gewoon sociaal Het is een heel apart verhaal Maar het klopt echt helemaal Ja, Grietje staat voor paal Ze is normaal Спасибо. Dorine Wiersma met het lied Normaal. Over een klein uurtje uh, gaat zij nog wat voor ons spelen. En voor veel sporters wordt 2012 een belangrijk jaar... want dan zijn de Olympische Spelen in Londen. Nou, ik hoor u wel denken, dan zouden we toch praten over 2011 in deze uitzending. En dat is ook zo, want voor die sporters is 2011 ook heel cruciaal. Want in dat jaar moeten ze zich kwalificeren... moeten ze zich plaatsen voor het grote evenement in Londen. Te gast bij ons, Jeroen Bel, manager topsport van NOC NSF. Goedemiddag, goed jij. Ja, dank u wel. Wat doet een manager topsport? Want er zijn heel veel managers tegenwoordig bij NOC-NSF. Ja, het is, misschien moet ik dat gelijk even uitleggen. Um, we doen het eigenlijk met z'n tweeën, de topsport in Nederland... vanuit het NOC-NSF, dat is Maurits Hendricks. De technisch directeur, die echt de sport... De oude hockeycoach Ja, ja die uh, echt vanuit de sport de inhoud um, ja, voor zijn rekening neemt. En ik doe meer de beleidsmatige kant... organisatorisch, financieel, uh, het totale sport in Nederland. En, en, en welke ambitie hebben jullie daarbij voor Londen? Waar moet dat naartoe? Waar moet dat toe leiden wat jullie hebben gedaan, wat jullie taak is? Wat we. Nou, we hebben um, naar Londen toe hebben we gezegd van uh, we moeten met een, uh, kijken naar een aantal uh, sporten waarmee we kansen gaan krijgen om uh, daar de Olympische Spelen uh, medailles te gaan halen. Dat is één. En dat werken we constant aan. Een aantal van die pijlers die, uh, die daartoe uh, bijdragen. Maar dat willen die... alle landen in elkaar medailles halen. Ja, nee, maar dat hebben we ook naar buiten gebracht uh, in het afgelopen jaar dat de internationale concurrentie niet stilzit. Sterker, daar wordt heel veel A, geld in geïnvesteerd. Uh, het wordt centraler aangestuurd. Er zijn steeds meer experts bij betrokken. Dat gaat heel hard. Er is een soort medal race in de wereld gaande... Uh, waarbij alle landen, als je nu kijkt naar Engeland... wat die doen richting Londen. Ja, het kan niet op. Maar uh, noemen ze... Dan is er een paar sporten waar wij als Nederland medaillekansen mee maken. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de reguliere sporten... waar we altijd de medailles hebben gehaald. Paarden, Tineke. Ja, paarden. paarden ja, maar, maar we zijn last kwijt, ja. dus dat wordt natuurlijk weer niks... met die Edward ja. Gal. Of wel? Nou, dat is nog steeds een, een, een kans hebben natuurlijk. Ja, uh, ja dat denk Want ik Want hij heeft een ander paard waar die goed mee Ja, volgens mij is hij bezig bezig bezig met een ander paard. Ja, ja, ja, en dat schijnt ook goed te gaan. Ja. Oké. Okay. Dus, uh, maar verder zwemmen is altijd een. Uh, Renommeer komeet Jojo die die goed presteert. Uh, we hebben natuurlijk het hockey wat altijd uh, uh, kansen heeft. Als een in beetje in de, de crisis bij de mannen. Ja, deels het heeft te maken met wat wisselingen van bondscoaches. Maar als je toch kijkt naar het podium van de laatste WK, zowel dames als heren, die zijn uh, tweede en derde geworden. Ja, dan zit je dichtbij uh, bij medailles ook nog naar Londen toe. Dus dat is nog zeker niet een, een verloren race, zeker niet. Nou, dan heb je het dus over die sporten die kans maken. En geef dan eens concreet aan wat jullie doen met die sporters om die medaillekans te vergroten. Nou, laten we beginnen dat met name bonden daar een, een grote rol in spelen. En wij proberen te faciliteren naar die bonden toe zodat die sporters optimaal hun voorbereiding kunnen doen. Dan moet je denken aan uh, optimale medische voorzieningen. Uh, je moet denken aan optimale uh, strength and conditioning, dat is fysieke training. Dat daar de beste experts uh, uh, naartoe gaan om, om hun sterker te maken... om hun coördinatie te verbeteren. Maar ook mentale begeleiding. Van, uh, heb je dat nodig, heb je dat niet nodig? Dus op allerlei gebied proberen we bonden dat en Dat is sports. redelijk nieuw, hè, die mentale begeleiding. Jullie hebben heel lang gedacht, dat is iets voor watjes. Nee. Nee, dat is een, een, een, een, een foute interpretatie. Wat wij steeds gezegd hebben, is dat de mentale begeleiding... niet een vast onderdeel uit zou moeten maken van de Olympische ploeg. En dat het mentale gedeelte eigenlijk voor de Olympische Spelen gedaan moet zijn. En dat daar eventueel mentale begeleiders rondom zo'n Olympische ploeg in zo'n stad zijn, vinden we prima. En wat iedereen zegt, is omdat wij hem niet in onze ploeg opnemen... ook gezien het beperkt aantal plekken wat je in je ploeg hebt, maken we die keus... Uh, maar dat zegt zeker niet. Uh, we hebben zelfs uh, onlangs iemand aangesteld die de mentale begeleiding voor de programma's voor zijn rekening gaat nemen. Uh, en waar komt al het geld vandaan om dat allemaal te bekostigen, om die sporters ja. verder te helpen? Dat is voor een groot deel is dat, uh, uh, VWS, dus uh, vanuit ja. de, de regering. En een groot deel Lotto, dat is eigenlijk het grootste deel, Lotto geld. En we hebben nog een aantal grote sponsors die uh, met name in het Olympisch traject heel erg uh, op maatwerk uh, programma's en ploegen sporters kunnen faciliteren. Dus het bedrijfsleven ja. dat sponsor is van een bepaalde sport? Nee, dat is echt van de NOC-NSF. We hebben vijf, okay. zes grote, grote ja. dat noemen we partners in sport. Mm -hmm. En die, uh, die doen dat echt richting de Olympische ploeg. In Beijing, waar dat plaats hadden we toen? Daar zijn we net niet in de top 10 geëindigd. Uh, dat zijn we twaalfde geëindigd. Ja, dat is toch, dat is toch de geweldig. Laatste dag. Ja, dat vind nee, ik joh, ook. Dat was vroeger veel hoger. Ja, dat weet ik. We zijn er ooit wel eens achtste geweest, geloof ik, in de nationale... Sydney, Athene, was er allemaal hoger dan twaalf? Nee, alleen Sydney. Sydney was acht. En dat kwam door heel veel goud. Al die de... zwemmers, de ja. zwemsters. Ja, ja nou, nee, maar ook Ankie. Dus ook Leontien de, van is De enige keer geweest dat we in de top tien zaten. Ja. ja. Maar dan ja. vind ik... Erbij. En winterspelen wel, hè, regelmatig. Winterspelen zitten we er vaak uh, wel in. Negende, tiende. Ja, ik vind dan de twaalfde plaats van een klein rotlandje. Dat we zijn toch dat nog heel de, respectabel zijn. we daar best tevreden mee kunnen zijn, ja, ik vind je. Nou ja, oké. Okay, dat zijn jullie dus nee, niet. Nee, maar ik denk dat je als topsport moet je altijd het Maximale willen. Wat is het maximale? Op welke plaats Daar hebben we nou, is... al heel lang over vergaderd. Welke plaats jullie willen? Nee, dat is in die top 10. Dat is niet top 10. Als je realistisch kijkt naar welke landen zijn er allemaal, waar je echt, echt weinig kans toe hebt. Als je gewoon kijkt naar het grote van het land, het inwoneraantal, de economie van het land is van belangrijk. Als je die factoren bekijkt, nou dan zou het knap zijn als je de top 10 haalt. En dat mag ook best een ambitie zijn. En welke landen moeten ze dan inhalen om in die top 10 te komen? Nou, je hebt dus een aantal grote landen, China, Amerika, Duitsland, Engeland... Die gaan voorlopig... Altijd voor? Ja, die gaan ja. Altijd voor. Er zitten een aantal landen, uh, Japan, Korea, Frankrijk, Spanje, Oekraïne. Dat zijn landen die altijd zo rond plaats 8 tot en met 13, 14 zitten. Daar moet je aan denken. Nou, nu zijn we bezig met, die, met al die kwalificaties. Die sporters die moeten zich daarvoor kwalificeren. Uh, wat zijn dan de criteria? Wanneer uh, mag je mee naar Londen? Yeah. Wie bepaalt ja, dat? En op basis waarvan? Dat, uh, dat bepaalt het noc NSF, dat bepalen wij dus. Ja. En wij doen dat op basis van de prestaties die een sporter, CQ-ploeg... levert uh, in het jaar voorafgaand en in het jaar van de Spelen. En in het jaar voorafgaand, dus het aankomend jaar... Mm -hmm. kunnen ze een, een, een prestatie uh, neerzetten... die recht geeft op een nominatie voor de Olympische Spelen. En daarna moeten ze nog vormbehoud tonen, en dat is vaak in 2012... Om zich rechtstreeks te kwalificeren. Dus we moeten dat... twee keer de prestatie halen. En de prestatie, het uitgangspunt van die prestatie is dat ze een redelijke kans op top 8 hebben tijdens de Olympische Spelen. Poeh, dus een finale dus plaats. Dat is, dat is bijvoorbeeld de bij zwemmen een finale ja. plaats. Ja, daarmee is ook die 8 gekozen. Dus wij gaan echt van. Is dat veel, geen veel hogere eis dan, dan uh, internationaal wordt gesteld? Uh, bij een, een aantal sporten wel, ja. Wij, wij, strengen, wij stellen strengere criteria uh, dan de meeste internationale de meeste. Sommigen nemen we ook de internationale over. Ja, en waarom doen jullie dat? Omdat we eh, eigenlijk vinden dat als we een top-10-ambitie eh, nastreven... dan moeten we ook gaan met een ploeg die kans heeft om die top-10-ambitie te bereiken. Dat wil zeggen dat je een kans moet maken op een medaille. En die kans maak je als je een redelijk kans op top 8 hebt. Je zou dat zeggen, is met hoe meer spelers je gaat, hoe meer kans je maakt op een medaille. Nou, je, eh, we gaan niet, niet uit van toeval... Dus dat, dat is een beetje een toevalsfactor. Als je er maar meer meeneemt, dan heb je meer kans. Uh -huh. Maar je prestatieklimaat in je ploeg is ook van wezenlijk belang. Als je kijkt naar de, de, de sfeer en uh, ja, als, als er veel gewonnen wordt, dan heeft dat ook een betekenis voor de ploeg. De Olympische gedachte is: het gaat om meedoen, het gaat niet om winnen. Zo denken jullie dus niet? Nee, niet meer. Dat is wel een tijdje Heel gele... verouderd. Dat is wel een tijdje geleden. Iedere graaf voor de winst. Ja. Kom op, ja. zeg. Ja. Ja. Ja. Even terugkomend op die prestatienorm. Wat houdt dat in? Hoe je deze de, de prestatienorm die jullie stellen om mensen te laten kwalificeren. Wat houdt dat in? Dat is, dat is wisseling per sport. Dus de, ja. die, die redelijke kans op top 8, die vertalen wij naar een prestatie op een toernooi. Okay, dus en? bijvoorbeeld uh, judo. Ja. Tijdens een Grand Prix moeten ze uh, bij de eerste vijf zijn. Ik noem al wat hoor, ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar die zullen uiteindelijk een keer moeten laten zien dat ze bij de beste acht van de wereld zijn. Nou, Dat kan tijdens Grand Prix. Maar dat ja. zal ook op een WK op een gegeven moment moeten zijn. Nou, en op basis daarvan worden die prestaties bepaald. Een aantal andere sporten kijken ze heel erg ook naar tijden. Hé, zwemmen, kijken ze naar tijden, die ze moeten atletiek. En de ploegen, dat is vaak eh, via kwalificatietoernooien. En dat is, dat is voor heel veel teamsporten is dat best een hele lastige, omdat we in Europa met veel landen zijn. En vaak wordt er ook een kwotum gezet op het aantal landen per continent. Dus voor sommige sporten, bijvoorbeeld handbal, is bijna ondoenlijk om ze om je te kwalificeren. Ja. Dus alle sporters die meegaan naar Londen weten al in 2011 of ze geselecteerd zijn? Nee, ze weten in 2011 dat ze genomineerd zijn. Okay. En dan moeten ze hem nog een keer laten zien. In 2012, 2012, dat 2012 dat of vorm... eind 2011. Hè, dat ze dat vorm... Vorm behouden. Is dat even zwaar, die test voor vormbehoud? Bijna uh, vaak wel. Uh, dat, okay. dat wisselt wel eens. Maar, maar in 2012 het kan er dus niemand meer ineens opkomende ja, ster zijn... en toch ja, nog geselecteerd ja. worden? Wel? Ja, dat kan wel. Dus het is ook in 2012 kan je je rechtstreeks kwalificeren... Er zijn ook al allerlei normen waar individuele sporters aan moeten voldoen, behalve dat ze moeten presteren. Uh, noem een cocaïnegebruik, dat mag waarschijnlijk niet. Het is toeval dat je nee. dat vraagt, of niet? Nee, dat nee, mag niet ja, natuurlijk. Er komt op een ja. volgvraagst. Ja, nou nee. ja, ja, kijk, ik kan er heel formeel op antwoorden dat cocaïnegebruik uh, uh, mag uh, als je niet in competitie bent. Uh, maar het staat natuurlijk niet goed uh, als wij sporters toelaten toe, toe, toe die, die cocaïne gebruiken. Uh, uh. Ja, gedragsnorm. Ja, dus. ja, ja. ja, als je dat weet, dan, dan uh, is dat iets wat je, wat je natuurlijk niet wil hebben in je ploeg. Wat is de kans dat Juli van Gelder uh, uitkomt in Bonn? Die is nagenoeg niet heel tot nul. En dat heeft te maken niet met zijn cocaïnegebruik. Dat heeft te maken met zijn dopingovertreding. Dat, uh, daar is hij een jaar voor geschorst. Maar het IOC hanteert een norm. dat als jij één jaar geschorst bent voor doping. dan ben je niet welkom op de eerste volgende Olympische Spelen. Dus daardoor hij kan hij dus WK steunen, et cetera. Maar het IOC heeft een norm. Eén jaar geschorst, volgende speler niet welkom. Dus die kans is, die is niet heel. Maar hij is toch kennelijk weer in gesprek met de Turnbond. Ja, daar nee, daar dat. je je dus zelf bij geweest. Ja, dat hebben wij. Uh, waar waar is dat dan voor? Als u om, is om WK's niet ook te turnen. Om WK's te turnen. Dat wel, maar Olympisch never. Nou, dat, kan weer, dat zou je kunnen in 2016. Oké. Okay. Um, Even over dat. Uh, uh, er zijn dus een, een aantal dingen die meewerken om sporters goed te laten presteren. Daar zijn jullie voor. Hoe zit het met innovatie voor de, de techniek van, van de spullen die ze gebruiken? Zijn we daar goed in? Zijn, lopen we daarin voorop? Mm, nou, ik, ik zal niet zeggen dat we voorop lopen. Uh, wij doen wel mee. Dus we hebben inderdaad uh, uh, ook bij ons iemand, oud-atleet Camille Maas, oud-marathonloper... Die, die houdt zich volledig bezig. Wij noemen dat wetenschappelijke ondersteuning van topsport. En dat, gaat, dat is heel divers. Dat gaat van voeding uh, tot en met uh, uh, startbloktraining. Uh, aangepaste startblokken in Eindhoven. Uh, vision training. Dat is een training voor ogen om, om je ogen te verbeteren. Dan doen die zeilsters die doen daar veel mee. Dus we doen daar wel een aantal dingen mee. Maar andere landen, daar moeten we gewoon eerlijk in zijn, die doen daar nog veel meer mee. Uh, als ik een voorbeeld van Canada die in, in Vancouver een camera op een paar kilometer hoogte boven de ski hebben... om dat gelijk te kunnen analyseren. Het zei, ja, zover zijn we nog. Je zei dat VBS en zo geld geven, de lotto, maar hiervoor is er veel meer geld nodig... als je echt wilt innoveren. Dat hebben we toch helemaal niet? Nou, ik, het, het, het is niet alleen innoveren. Het is sowieso, om uh, optimaal te kunnen presteren, heb je sowieso meer geld nodig. Je moet, de, de, je moet niet alleen de beste atleet hebben... Maar je moet ook de beste programma's hebben voordat iemand atleet wordt. Dus talentontwikkeling is belangrijk, eh, medische zorg, eh, voeding is belangrijk. Al dat soort voorzetten. En als je daar de beste mensen wil hebben, kost dat geld. Dat is wat ze in Engeland echt doen. Die hebben daar gezegd, wij moeten in Londen presteren. Dus dat kan geen rem zijn. Ze halen niet voor niks een charles van die bij ons zat... die halen ze daar weer naartoe voor de, voor de atletiek. Maar dus hebben dat... jullie dan niet voldoende lobby om in Nederland ook voldoende geld te genereren? Nou, ja, dat, is, dat is best. En, kijk, we, als je kijkt naar wat in het kabinet is gebeurd... is dat we gelijk zijn gebleven qua financiën. Dus dan mag je in deze tijd misschien best je handen dichtknijpen. Ja. Vergelijken Aan bij het symfonieorkest. Ja, <laughs> ja. Aan de andere kant zijn natuurlijk ook wel dingen gezegd in, in programma's ook van de VVD dat ze uh, juist de sport een warm hart toedragen. Ja, niet alleen, alleen opsteld, de hè, voor hij minister de top... werd, dat was de grote man die zei... we gaan alles naar Nederland halen, WK, EK, spelen. Ja, ja was voorzitter ah. van het Olympisch Plan bij ons. En dat, dat, uh... Toen wou hij nog heel veel geld erbij. En dat hebben jullie niet gekregen van het nieuwe kabinet. Nee, we hebben, niet, we hebben geen, nagenoeg geen geld bijgekregen. Nee, nee. Ja, wat misschien nog wel eigenlijk bijna een, een belangrijke is... ik ben van de topsport... Maar wat, wat echt cruciaal zijn, ook voor topsport op lange termijn, dat is het gymnastiekonderwijs. Als ze daar nou als het kabinet. Als je ziet wat daar... ik, ik, ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat er geen vakleerkrachten zijn. Mijn kinderen die krijgen 1 tot 2 uurtjes gym uh, per week. Uh, nou, als, als je daar iets kan doen, dan heb je een gezondheids, en maatschappelijk. Allerlei zaken kan je daaraan doen. En het is voor mij onbegrijpelijk dat daar nog niet stappen mee gezet zijn. Van uh, welke sport is al uh, bekend dat ze zeker uh, genomineerd worden? Dat is één. Normaal, dat ze genomineerd zijn. Ja? Ja. Dat is uh, uh, paardendressuur. Want daar hebben we WK 2010 als nominatiemoment genomen. Dat is vrij uniek, omdat het niet uh, één jaar voor de spelen is... maar twee jaar voor de spelen. Uh, dus die zijn al genomineerd. Dus die moeten nog één keer zo'n prestatie laten zien. En dan gaat het dressuurteam en Gal, die, zullen daar, uh, die zijn uh, geplaatst. Hoe gaan we het probleem turnen uh, oplossen, Jeroen, zonder Juri van Gelder? Nou, de ploeg die, die kan zich kwalificeren via een team uh, tijdens de WK volgend jaar. En ik denk met een Epke Zonderland dat we dan kansen hebben om... Uh, uh, en, en Jeffrey Wammers ook om individueel daar wat te laten zien. Maar het team moet zich kwalificeren, dat zal belangrijk zijn. En daar kan Jury een bijdrage in, uh, in leveren. Als hij tijdens de WK kan hij dus wel meedoen. Ja. En met hoeveel sporters denken jullie nou uiteindelijk uh, Londen te gaan bevolken? Ja, we, hebben in, we, hebben, we hadden in uh, Beijing hadden we de grootste ploeg ja. uh, ooit. En dat had te maken dat we heel veel teams hadden. Uh, dat was toen rond de 250. Maar daar zat honkbal bij, softbal. Die zijn van het programma af. Dat zijn grote ploegen. En daar zat voetbal bij. En die hebben zich ook niet gekwalificeerd. Dat is al zeker. Okay. Dat die niet kunnen gaan. Nou, als je die er aftrekt, dan zal dat rond de 200, denken we, uh, zo'n beetje te gaan. En waar liggen dan onze podiumkansen? Noem de sporten waarvan je denkt... Daar de paarden. We zeker ja, behalve de paarden. Die hebben we al ja, hoort. Paarden. <laughs> eh, ik denk dat we... Kijk, judo is altijd, dat is altijd judo is een beetje een, een, een risicosport. Dat, dat kan heel goed zijn. In Beijing hadden we vijf plakken. Uh, maar daar, daar zitten we wel met een aantal atleten echt tegen de wereldtop aan. Nou, zwemmen, ik, ik noemde het net al. Waterpolo was in Beijing heel goed. Hoe staat het er nu voor? ja Hoe staat het daar nu voor? Nou, ze, ik denk dat ze, ze hebben... Uh, uh, na wat opstartproblemen... Of uh, uh, opstartproblemen na Beijing hebben ze het programma weer volledig opgepakt. Dus die trainen weer fulltime met z'n allen in Zeist. En... Uh, die zitten nog steeds bij de eerste vijf van de wereld, denk ik. Dus die kunnen nog steeds dadelijk in Londen ook weer presteren. De medaille oogst, want ik geloof in Peking of Beijing, noem je het steeds mooi. Hoeveel hadden we er toen? 16. 16. En wat moet dat nu in Londen worden? meer? Ja, goed, maar waar ga je voor? Ja, het is wel lastig om te reëel. Even reëel. Ik denk dat het reëel is als wij weer datzelfde aantal zouden gaan halen. dan denk ik dat we het goed doen. Ja, ja. Hetzelfde aantal is goed, maar ja, dan komen ja, we niet in de top 10. Nee, dat zal heel moeilijk worden. In, uh, en, en als je ook, uh, wij zeggen ook eigenlijk, we richten ons eigenlijk al op 2016... wil je die top 10 waarmaken. Want uh, ja, de rest van de wereld zit niet stil en we hebben nog maar anderhalf jaar. En de spelen worden niet uitgesteld. Uh, waarschijnlijk niet. Het moet voor het eerst zonder Erika Tijfstra erbij. Wie van jullie bij alle managers heeft dat geoefend op de zin... jullie zijn kanjers, kun je hem al? Nee. <lacht> nee, ik niet. Uh, ik heb hem vaak gehoord... Maar, uh, Je mag nee, niet oefenen. Nee, nee. Ik, uh, nee André, André Boll is een nieuwe voorzitter. We hebben nieuwe mensen in het bestuur. En dat is iets, een iets andere wind. Ik bedoel, uh, prima. Ja. Nee, uh, dat, ik, ja, ik zal dan André vragen of hij hem wil gaan doen. Gerard Dielissen? Gerard zou ook kunnen. Het, het lijkt topmanager. me eerlijk. Maar goed, we hebben uh, allemaal erg veel zin in. En het Holland-Heinekenhuis is natuurlijk ook weer. Dus dat is zal, er altijd, altijd zal, ja. Dat is zal altijd, ja, in ja. ieder geval zijn. Ja. Dankjewel. Jeroen wel, manager... Topsport van NOC en over de voorbereidingen op de Olympische Spelen. Volg jij in Londen? Bedankt voor je komst. Na het nieuws van 1 uur zijn we bij u terug. En dan hebben we onder andere een gesprek over de economische verwachtingen voor 2011. Wat ons betreft heel graag tot zometeen. Dit is Radio 1.